Slijmiddags show, het is 5 uh, voor 7. Uh, leuk om even van je te horen via de Slam Hub, sowieso. Maar misschien met deze winterse tafereelen en omstandigheden. Als je nog ergens vaststaat. Laat het van je horen. Dat zou nog best wel kunnen trouwens ook. De A2 die staat nog eenmaal vast. Uh, beide kanten ook. De A27. Dus uh, laat het even. Laat het weten. Hoe het met je gaat. Of je een dekentje mee hebt. de Waar je staat. <laughs> ja. Hoe lang je vast staat, of je een volle tank hebt. Dat, ja, de, ja, de ja. volle tank. Dat ja. is heel belangrijk. Dat is water, mee. maar die zal misschien wel bevroren zijn als je verwacht met niet werkt. Ja. Uh, laat het even weten via een slam rechtsboven in het tekstblonnetje. als je aan het draaien bent, spreek dan even voorzichtig in. Uh, waar ben jij op dit moment? Hoe lang sta je al vast tijdens deze Winter Wonderland uh, maandag zouden kunnen noemen, toch? Slam. Hoe je deze zometeen.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 Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Het winterweer zorgde voor allerlei problemen. Bijvoorbeeld voor honderden mensen die hun rijbewijs wilden halen. Hun examen ging niet door, het was te glad op de weg. Verder reden veel treinen niet, bij Amsterdam en ook Schiphol. En daar zijn veel reizigers gestrand en de KLM hoopt dat ze zelf een hotel boeken. Dat wordt normaal voor ze geregeld, maar het zijn er zoveel dat de KLM er niet kan bolwerken. Er zijn in jaren niet zoveel vuurwerkslachtoffers gevallen als deze oud en nieuw. Ruim 1200 mensen raakten gewond en er vielen ook drie doden. Ongeveer 20 mensen raakten hun vingers of een hand kwijt. En dat is een verdubbeling. De meeste slachtoffers zijn onder de 20. De opgepakte president van Venezuela, Maduro, is bij de rechter in New York geweest. Hij werd beschuldigd van drugsmokkel, maar Maduro zei ik ben onschuldig en een fatsoenlijk man. Hij werd dit weekend meegenomen bij een operatie van het Amerikaanse leger. En waterbedrijf Vietens is hard op zoek naar de oorzaak van de waterbesmetting in Amersfoort en de omgeving. Er zit een bacterie in het drinkwater en mensen moeten het eerst koken. Voor welke adressen het geld kun je opzoeken met de postcodechecker op de site van Vietens. Het weer nu van weer online. Er valt weer sneeuw, de buien trekken van west naar oost over het land. Morgen vrijwel overal droog en af en toe zon. En het wordt dan ongeveer iets boven het vriespunt. En dat was Nieuws op Slijm. Dankjewel, Mark Bergt. Ja, doe inderdaad een beetje voorzichtig op de weg. Het is glad. Je hebt het vast gehoord. er zijn zeven vertragingen op dit moment. Dit zijn de langste, de A2 richting Oude Rijn. Tussen Breukelen en Utrecht Centrum, Leidse Rijn. Hoofdrijbaan is daar dicht door ijsvorming. 37 minuten. A2 richting Maarsen tussen Vianen en Utrecht-Papendorp. na een half uur. A12 richting Arnhem tussen Veenendaal-West en Maanderbroek. Ongeluk 15 minuten. 52 minuten op de A27 richting Utrecht. Tussen Lexmond en Houtensebrug. Ongeluk daar. En uh, iets verderop tussen Nieuwegein en Lunette door een gladde weg. 16 minuten. En je ziet één bevoer uh, ja, vent langs de A2 zitten. Ja. <laughs> Ik hoop dat hij stand kan heeft. A2 in Flitser, Amsterdam-Utrecht. Bij Breukelen, 51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 Zonder de uitgebreide service mogelijkheden bij Hornbach. Hornbach. Er is altijd iets te doen. Je, je, je, je. Kijk voor al onze services op hornbach.nl slash service. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen. Nee! Proteïne-shakes.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 En uh, strooier van uh, Hopakee, vandaag. natuurlijk. Ook Paul Elstak en dit is Lady Gaga. Like the words of a song I hear you call. Like a thief in my head, you criminals.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 created a creature of show. stond hij gewoon te hakken in de studio. Rainbow in the Sky hoorde je hier in de Slammiddagshow. Ja. Ik heb wel een vraagje, doet u dit niet te vaak? Want uw machine is niet zo snel. Meneer Zoutmans, dank jullie wel. Applausje voor alle zoutmannetjes in Nederland. Ja. En daarbij bedoelen we natuurlijk alle sneeuwschuivers, alle zoutstrooiers. En over zoutstrooiers gesproken. We hebben Gregor aan de lijn. Hallo Gregor. Goedenavond, goedenavond. Goedenavond, goedenavond, goedenavond jongen. Ja, jij ben, of doe je het altijd tegelijk? Dus strooien en schuiven. Uh, nu wel, het dus sneeuwt wel. Als het alleen vriest, dan doen we alleen strooien. En jij bent As We Speak, ben jij een van de Nederlandse wegen aan het veilig houden? Ja, in uh, Zuidoost-Brabant. Zuidoost-Brabant. En waar precies, mocht er iemand nu toevallig achter je rijden? Dan kunnen ze even knipperen met de lampen. Uh, ik zit op A50, jongen, vanuit uh, Ude richting Rogerstijt. En rij je alleen nu, gregor, of rij je in zo'n uh, twee of drie uh, uh, wagenformatie? We hebben jongens hier die rijden, de, noemen ze de stafel, die rijden in viermansformatie. En uh, net als afgelopen weekend, het is veel sneeuw, dan rijden we met twee uh, bij elkaar. Holy shit, maar dit ik, is een om, hele pittige om dag Om mogelijk gedeelte uh, vrij te houden, zodat mensen kunnen blijven rijden. Hoe lang ben je al bezig vandaag? Ik ben net begonnen. Ik oh. heb met mijn collega's gerold, ik heb het weekend gedraaid, dus uh, de zit. En ze hebben nu de dagendiensten voor mij gedaan, en ik heb vandaag een dursdag gehad. Dus ik ben net begonnen. Hoe, hoe, hoe werkt dit precies? Ja, ik vind het toch interessant. Want er is niet een zoutstrooi bedrijf, toch? Dit, dit zijn toch aannemers met uh, dikke nee, wagens uh, die het gewoon oppakken wanneer nodig? Ja, ja, ja. Jij ja, zegt het precies goed. Oh, nou, dat nou het, het, uh, het zijn allemaal aannemers die, uh, die uh, daarop inspringen... als we in de wintermaanden niet verder kunnen. Ja. Dus uh, nou, en dan, uh, dan pikken we dit op. En hoeveel zout uh, zit er achterin, zo'n bak van je? Uh, bij mij zit uh, ik denk, tien uh, kuub. Hoppakee, alsof het niks Hoeveel kilo is, is dat? Uh, 16, 17 ton ongeveer. Zo, okay. ton hè? <laughs> heb je ook een idee hoeveel er vandaag al doorheen gegaan is? Want dat, dat kan niet anders dan er miljoenen zijn. Uh, ik, ik, uh, ik heb begrepen dat we hier al, uh, dat we, dat we hier al enkele honderdduizenden tonnen weggereden zijn. Beetje. Maar uh, hoeveel precies uh, durf ik niet te zeggen. En hey, krijg je wel een beetje respect van, uh, ja, want jullie rijden natuurlijk uh, voor de meute langs, laat maar zeggen. Uh, uh, heb je last van, van die ASO's die, die dan toch nog even langs je willen gaan, of valt het mee? Hey, we hebben meer last van mensen die bang worden zo we als ze een zien met een zout gooien. De oh. mensen willen geen zout tegen de auto aan hebben. Oh, oh ja. <laughs> En die nee. komen dan een beetje in een blinde paniek vlug, vlug voorbijgeschoten of uh, even vlug de rotonde oversteken... Oh, of uh, vlug bij de dan... even voorbij steken. Misschien kun jij het ontkrachten, want iedereen zegt het altijd... dat het heel slecht is voor je auto, toch? Of valt het wel mee, zeg jij? Uh, nee, als je, als je volgende week uh, even goed door de wassen wat gehad... dan valt het wel mee. Precies. Nou, Gregor is een sneeuwschuiver zoutstrooien, dus hij mag het zeggen. Dus doe even niet zo moeilijk als je een beetje zout in je auto krijgt. Toch? Nee, dat kan... Uh... En zeker nu, over die paar dagen kan ik geen kloppen nee, nee, volgende week is het een beetje beter weer wordt even een keer goed wassen met uh, programmaatje met de onderkant en, en dan is hij hey, prima goed hey, wat, wat, even voor mijn beeld want jij werkt dan voor ploegman hè zo het bedrijf ja voor ploegman en, ja. en, en, en wij zijn hier voor het uh, wij zijn het strooi team brabant uh, wij, uh, wij strooien hier voor Dura. Oké, okay, okay, voor Dura. En, en dan uh, neem ik aan dat, dat jullie planning, laat maar zeggen, een, uh, een planning binnenkrijgt van de Rijkswaterstaat... of wat dan ook van jullie pakken dat gedeelte. Uh, ja, ja, we hebben allemaal eigenlijk... nou genoeg allemaal, iedereen een vaste route. Alleen net het afgelopen weekend. Dan komt er zoveel sneeuw. Dan worden er extra auto's ingered. Dus waar je normaal met, uh, alleen naartoe gaat... ga je met tweeën of met drieën. En de stafelploegen die uh, vanaf Eindhoven komen... Uh, als die zien dat het bij ons uh, te veel wordt en bij, jullie, bij hun hebben ze het net gedaan dan schuif die gewoon nog even een stukje verder door en van ons zit dat die kant ook uh, dat is wederzijds, zou ik het zo zeggen oké, okay, dus maar we hebben in ieder geval geleerd nu zie je een auto met, met, met van, die, uh, van die lamp aan ga niet remmen, ga niet moeilijk doen gewoon kalm blijven gewoon doorrijden zoals je normaal doet, toch? ja, ja, ja Greg, ja, wij, dankjewel en uh, uh, vooral heel veel succes komende nacht want jij bent nog wel een paar uur aan het rijden denk ik zo, hè? Ja, ik ben er bang voor. Je bent er bang voor, maar je vindt het ook wel een beetje leuk, anders doe je het niet. <gülh> ja, tuurlijk. Ik, ik vind het super leuk. Daarom, ja, ja, hè, lekker ja. slim aanhouden. We hebben een goede beat hier. En even een groot applaus voor alle sneeuwschuivers. <tied> en zijstrooies van Nederland. Greg, we doen het liedje nog Dank één keer wel. voor jou. Meneer <tied> <tied> Zoutman. Het gaat over jou, hè, Greg? Zonder jullie wordt de snelweg. Ja, ja zonder jullie kunnen we de snelweg niet verder En draai je alle auto's om hun as. En Dankjewel, En Dit is Assurance en Sero, camera. We moeten zien hoe dit.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 Offenbach, miles away. Hi, we are Offenbach, and this is our new single on Slam. Slam started in my soul with dandelion days, so take me to the clouds where we can fly. bij Slam. Patrick, Eric Jan en Julia. In de Slam middagavondshow. Het is bijna half acht. Hier worden overbach en miles away. Het is natuurlijk een bizar hectische dag vandaag wat betreft de winterse omstandigheden. Nogmaals doe alsjeblieft voorzichtig, want er gaat een hoop, een hoop sneeuwresten gaan opvriezen ook. Dus ja, dat kan hartstikke glad en gevaarlijk worden op de weg. Maar mocht jij misschien nu nog ergens vaststaan, meld je dan even in de Slam-app. Wel even op een veilige manier als het even kan. Maar uh, we zijn even benieuwd of er nog veel mensen vast zijn. Want ik denk het toch wel, jongens. En heb je vaccinelampjes bij je? En een dekentje. En een een de, de, de... De, de tank. Ja. Ja. En, een de tank. Ja. Ja, ja. en een warme jas voor als je toch pecht, uh, met pech komt te staan. En een noodradio. En een noodradio. Ja, maar de radio werkt natuurlijk altijd tot je accu leeg is. Dat scheelt weer. Uh, maar laat even voor als je nu Slam zit te luisteren, die kans is heel groot. Anders hoor je het niet. Uh, rechtsbovenin, tekstblondetje in de Slam-app. Uh, sta je vast. Of misschien kunnen we een wedstrijdje doen. Met wie heeft er het langst in de file gestaan vandaag? Oh ja, oh. Jeetje, ja. Ik win hem hier, denk ik. Met mijn anderhalf uur. Ik heb het in, wanneer was het? Uh, zo, zo 2013 of zo. Dat, dat ik 3,5 uh, uur erover deed zo. om uh, vanuit Amsterdam naar uh, Utrecht te komen. Holy zo. shit. Ja. Ja, dat mag je ook even laten weten. Als je vandaag heel erg lang hebt vastgestaan, stuur het even deze kant op. De langste die uh, Wint uh, Wat zou je eens doen? Slim Wintermuts. en Muts. hebben we die wel? Oh, ja, leuk! Leuk, leuk, leuk. Oké, Slim app staat voor je open. Zometeen hoor jij hier James Hype. En ook Eric Speeks komt eraan.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 Het weer van Weer Online. Het is uh, weer aan het sneeuwen. Dus kijk oh ja. eruit. Kijk er uit als oh. je naar buiten moet. Ze buien trekken van west naar oost over het land. Morgen vrijwel overal droog en de zon gaat schijnen. Het wordt dan ja, net rond het vriespunt. Oh, okay. Dan uh, verkeer door Flitsmeister. Wat Jules zegt, pas op, het gaat vriezen uh, dus ook bijzonder glad worden. Zeven vertragingen zijn er nu nog. De A2 richting Ouderijn. Tussen Breukelen en Maarzen, daar 50 minuten. De A2 richting Utrecht, tussen Everdingen en Nieuwegein. Ongeluk daar, 17 minuten. A2 richting Amsterdam, tussen Maarzen en Vinkenveen Auto met pech, 13 minuten. En 42 minuten op de uh, A27, richting Utrecht. Tussen Lexmond en de Houtense Brug, door een ongeluk. Eentje nog, A27, richting Utrecht. Tussen Nieuwegein en Lunetten, door die gladde weg daar. 13 minuten. Eén flitser nog. A2 Amsterdam-Utrecht, bij Breukelen, 51. Is het drie over, half acht, Zo.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 where we Nee, toch? Uh, nog van ons. Uh, vergeet je handrem er vanavond niet vanaf te halen. want dat, is natuurlijk ja, dat iets zei wat... jij net. Ja, dat gaat vras, vastvriezen. Als je, pech hebt. En en als je pech hebt. Als je Vaseline in huis hebt, doe even die dur Dan ja, blijf ja, je ook gooien. De buitenkraantje moet je eigenlijk. Ja, eigenlijk is dat te laat, want het heeft al Ik gevroren. Ik heb geen buitenkraan aan mijn auto. Buitenkraan? Je... Nee, op je huis. Oh, zo. Een oh. okay. buitenkraan op je, je auto. auto jij Ik nodig. zag het ook heb. Ik het niet. Nee, die moet je eigenlijk even <laughs> afdoppen. Maar dat is nu te laat, omdat de afgelopen nacht ook al gevroren heeft. Dus, uh, maar goed, dat is nog even een tipje van uh, Sleemmiddag jouw vrienden. Hè? Zo hebben we dat ook weer. Joel, wat heb jij? Ja, uh, Nou, het is natuurlijk 5 januari. Het kan zijn dat je al vijf dagen bezig bent met jouw goede voornemens. Ja, sporten. Het doet het allemaal. Geen dat alcohol meer. Het over gehad, hè, Pet. Het ja, ik ga wel weer sporten. Ja, daar zijn we nog eventjes over in klaar. Uh, mm. uh... Jij wil ook weer sporten? Ja. We zouden het allebei wel kunnen gebruiken, Joel, Maar ik, ik heb ook een nou, enorme drempel. Zich. Jij bent nog steeds best wel dik, ik niet meer. Nou ja zeg, ja. dat is wel een punt. Maar jij ziet er goed uit voor je leeftijd. <laughs> Door de leeftijd, meeste mannen ja. van jouw leeftijd hebben een gigantische bierbuik. Ja, nee dat valt mee. Jij bent echt nog wel slank. Ja, maar dan mag je wel uh, een kilotje of vijftien. goede vorm is altijd goed. Ja. Maar uh, is het nou een feit of een fabel dat je afvalt in de kou? Oh. Want als je natuurlijk... Hè, buiten bent of. Verbrand je meer? Dan verbrand je meer. Want je, je, je rilt natuurlijk. En dat Je lichaam wil, wil warm uh, blijven. Dus dat lichaam kost komt. Je moet energie, even wat ja. extra werken. Ja, ik denk het wel. Maar, uh, nou, dan heb je toch pech. Toch pech? Oh, nee, nee, je verbrandt maar een heel klein beetje extra. Oh. Ja. Als je maar als je gaat sporten en dan warmt je lichaam natuurlijk op... Dat, dat heeft wel echt effect. Maar als je, je lichaam wordt zeg maar niet nog warmer en valt daardoor meer af... als je het gewoon oh. koud hebt. Dus, een um, fabeltje dus. Een tik-tak, gewoon nul calorie. Okay. Ja. ja, Dus het uh, kou helpt nauwelijks bij het afvallen. Wil je echt gewicht gaan verliezen, hè, deze maand... dan kun je beter meer bewegen en gezonder gaan eten. En op zich een koude douche nemen. Dat kan ook. Ah, dat ja, vind ik zo je, stom. Nee, dat vind ik zo goelag. Nee, ja, ik, ik, ik, dat, is dat is echt armoe. Dat is echt Ja, dat is echt jezelf treiteren en jezelf vertellen dat het goed is. Ja, maar dat is wel goed. Ja, kijk, is echt... dat is goed als je dat combineert. Maar alleen koud dus ja. dat helpt dus niet. Dat, als je dan denkt, daardoor val ik af. Nee, maar als je het combineert, dan heb je goed. Je zit me weer aan te kijken alsof ik een een broodje op heb. Maar... Ik, ik geloof maar, ik, het, het feit. Het, alleen het idee al dat ik ochtends uit mijn nest kom en, en, en gewoon niet de warme kranen doe. Dat maakt me super lijp. Dat is gewoon niet goed, voor je. Ja, dat is dus ja, Je wel goed valt dus je. wel af. Ja, okay. Nee, dus niet. Uh, nee, ja. nee, nee de, is combinatie een... oh, de combinatie met sporten. ja, kaart is goed. Dat, dat, goed, dat goed motiveert combineren. wel je lichaam om. Uh, ja, weet je, ik denk zo'n ijsbad en zo, zo'n koude douche, het zal ergens echt wel goed voor je zijn, dat geloof ik echt wel. Maar ja, hoe ver wil je gaan om een beetje gelukkiger te worden? Nou, ja, maar luister, Kijk, ik, lief, vind, ja, ik vind het gewoon niet leuk, ik Jij word er pet. helemaal ongelukkiger van. Kijk, zo'n ijsbad. Kijk, hartstikke leuk dat je aan het trillen bent, maar dat zijn de eerste tekenen dat je gewoon aan het doodgaan bent. Ja. <laughs> dat is leuk, wil dit niet. Dat is niet oké. Nee, maar goed als, als mensen dit doen en dit graag uh, en hier blijven worden, lekker doen, boeien, natuurlijk. Ja, oh, ik had lekker wel uh, met mezelf afgesproken dat ik vanochtend even lekker een rondje zou gaan wandelen door de sneeuw. Heb ja, ik snap ik. Nee, gelukt. niet gelukt. Niet gelukt. Oh, nee. oh, ook zo, ik ke ook ik niet. keek naar buiten. Ja, ik heb uur vuilniszak heb ik gewoon. 1 centimeter bij mijn voordeur gezet... omdat ik geen zin had om die 10 meter... af te pakken. <zacht> als, als, als het echt zo lekker was... hadden we met z'n allen wel gewoon in een bos gewoond. Toch? Daar, dan ga je toch niet de moeite doen... om, om met bakstenen een muur te maken... dan daar nog een raam in... en een verwarming en de hele... De kan je goed in een bos gewonen. Nee, weet je, je, blijf gewoon binnen. Dat ding gewoon op 22. Later loeien, ook als je het huis uitgaat. gaat. 22? 27 graden? Nee. Dat, ja, dat is voor mij maar. heel heet hoor. Dat is echt heel warm. Ja, dan kan ik een eibak op de vloer. Ja, maar jij hebt alleen maar A-woning pik. Nee, ik absoluut niet. De ik de heb Z. E. Ik, binnen gaan, ik heb binnen vlieger als het buitenwind gaat. Ik heb een jaren 30 huis hè. Ik voel de wind in mijn bed. Ja man. Oké. Okay. Ik heb alleen de vloer gedaan, nieuw beton. Maar hoeveel zet jij hem dan? Hoeveel graden? Nee, ik moet het mijn, nee laat ik het zo zeggen. Ik moet hem op 22 <lacht> graden zetten om het binnen 20 te krijgen. Nee, Maar dat is per huis heel erg verschillend. Oh, wow. Ik zet hem op 19, wordt het al bloedheet bij mij. Oké, okay, nee. Bij mij vooral niet. beneden. Maar dat is per huis heel erg verschillend natuurlijk. Ja, ik ben zo tegeurig dat. Uh, nou ja, ik niet. Uh, nou ja, ik, met uh, Sint-Nicolaas. Nee, met Kerst had ik van mijn ex zo'n dekentje gekregen. Zo'n warm-out deken? Nou, jongen, dat is. Ja, het, het klinkt echt echt boemen plus. Uh, Hij wordt nog steeds wat... ouder, hè, die man, jongen? Nee, maar het is echt ja. lekker. Ja. <laughs> het is echt <laughs> lekker. Kijk je wel uit voor die krengen, want die vliegen vaag in de fik, hè? Ja, daar wacht ik op. Nee. <laughs> Alsjeblieft. voor ik je voel het ineens alsof ik bij je ben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 Hou van jou tot het eind van mij.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 My World. Het is nog weer bijna 8 uur, jongens. Het gaat snel, hè? Dit was uh, editie uh, 1 van uh, het 2026-seizoen van de Slammiddagshow. Dat doe je toch wel leuk? Nou, jullie net zo. Ik schoon me kapot op vanmorgen. Ik, uh, Patrick had in één keer uh, zitten. In... Hè? Oh. Ik hoor het ook vanochtend. Oh. Dat is toch best wel grappig. Ik denk, uh, ja, oké, okay. uh, daar zitten we dan. Nou ja, gezellig. <laughs> uh, morgen zijn wij er weer met een uh, nieuwe Slammiddagshow. Vergeet sowieso uh, niet uh, Slam aan te houden deze dagen. Deze maand. Want we sturen je naar Las Vegas, hè, met de gok Woe! van je leven. Met drie vrienden ook. Drie vrienden. Ook nog, hè? Een uh, trip van vijf dagen. Vlucht, hotel, alles erop en eraan. Het enige wat je zelf mee moet nemen is je koffertje. Ik heb niet eens drie vrienden, denk ik. Nou, ja, natuurlijk wel. Jij ah, kom maar. Die, je hebt jij... ons al. Ja, en mijn vader, denk ik. <lacht> nou, wij, wij met, met je vader, gezellig. Well, let's go. Maar wij mogen niet meedoen. Uh, Vegas plus je leeftijd, dat kan je appen met de The Slam app... als je de gok van je leven wil wagen. Want hoe werkt het? Je gaat in Las Vegas 2026 euro inzetten. Op rood of op zwart. Dus betekent of uh, lekker uh, nou, dik 4K mee om verder te gaan... of helemaal niks. Spannend hoor, hé. moet je het van je eigen zakken doen. Dus uh, morgen in de Slam maak je weer kans. Marijn hoor je vanaf 6 uur in de ochtend. En wij uh, morgenmiddag dus weer, jongens. Gezellig. Toch de dokie? Ja. Slam. Altijd snoezen.